Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere moskeeën in Amsterdam gaan voorlopig dicht. Burgemeester Halsema had gevraagd om voorlopig niet te veel mensen toe te laten... vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in de stad. De moskeebesturen vinden dat te ingewikkeld en zeggen dat ze dan liever helemaal dicht gaan. Ook vandaag zijn er weer meer besmettingen geteld in ons land. 4007 de afgelopen dag... Op dit moment liggen er 810 coronapatiënten in het ziekenhuis. 163 mensen zijn er zo slecht aan toe dat ze op de IC liggen. Het Leidens Ontzet is gisteren zonder al te veel problemen verlopen. Het feest wordt normaal gesproken op 3 oktober in heel Leiden gevierd met een kermis en grote feesten. Dit jaar bleven veel mensen thuis. Ook bij deze kroeg was het rustig. Ik denk zelfs eigenlijk dat deze, uh, dit weekend, het is goed geluisterd naar de burgemeester volgens mij, uh, dit weekend is het uh, iets, uh, rustiger dan, uh, dan de weekenden ervoor. Bij twee andere zaken ging het niet helemaal goed. Die kregen een waarschuwing omdat de coronaregels niet helemaal werden opgevolgd. In Wit-Rusland wordt voor het achtste weekend op rij gedemonstreerd tegen president Lukashenko. In hoofdstad Minsk gingen duizenden demonstranten naar het centrum. Volgens mensenrechtenactivisten zijn minstens twintig actievoerders opgepakt. De politie in Limburg heeft vanochtend geen boetes uitgedeeld na het beëindigen van een illegaal feest in een loods in Weert. De prioriteit lag eigenlijk bij het leegmaken van het pand. En dat zijn mensen van de mobiele eenheid, ruim 50, die daarvoor zijn ingezet. En er is besloten om de, de, de, de feestgangers die er nog aanwezig waren, die 150, om die geen boete op te leggen. Maar uiteraard loopt er wel degelijk een onderzoek naar hoe wordt het feest georganiseerd, wie is verantwoordelijk en kunnen er nog steeds procesverbalen volgen. Op de reven waren meer dan 150 mensen aanwezig uit Nederland, Frankrijk en Duitsland. Twee feestviertjes. ...zijn opgepakt omdat ze zich baldadig gedroegen en naar een agent zouden hebben gespuugd. Het weer nog, op steeds meer plekken zijn de opklaringen en breekt de zon af en toe door bij een graad of 15. Morgen is het opnieuw grijs en zijn er veel buien. S'middags mogelijk ook met onweer. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vries van de ANWB.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 Van de derde en laatste uur van Zandvoort op zondag op de Zandvoorts Radio. Al 30 jaar het geluid van Zandvoort op radio en tv. TV-kanaal 40 digitaal via Ziggo zijn we er 24 uur per dag. En kan je ook naar het Zandvoortse geluid uh, luisteren... en tegelijkertijd de laatste berichten lezen over Zandvoort en de directe omgeving. De Barts was dat uit de jaren 80 en de Rhythm of the Night. Een mooi begin van u 3 en er gaan nog heel veel mooie dingen komen in u 3. Zo hebben we onder meer het volgende... Uh, over de tweetal platen hebben we natuurlijk Pit Report. Er is nieuws uit de wereld van de Formule 1 en aanverwante artikelen. En daar uh, gaan we een, over een tweetal platen uh, verder over praten. Het grootste nieuws is natuurlijk dat Honda uh, volgend jaar stopt... Met, uh, uh, aan het einde van het volgende seizoen met de uh, motorleveranties. Dat biedt kansen. Maar We hebben aan de andere kant ook gezegd uh, dat kansen... Ja. Dan, we nou ja, de... Mercedes wil natuurlijk het, het fabrieksteam terugtrekken uit de Formule 1. Eind 2021 staat er op de planning. Ja. Dus dat zouden ze een Mercedes-motor erin kunnen krijgen. Nou, uh, blijf, blijf hopen, <laughs> zou ik zo zeggen. Goed, pit report over het tweetal platen. Half vijf hebben we natuurlijk de dieren van de week. En die zijn uh, dit weekend macho en Inimini. Het gedicht van de dag op vele verzoeken uh, herhalen we het, het uh, prachtige gedicht. Jij bent gemaakt voor mij. Dat om kwart voor vijf. Verder hebben we natuurlijk straks de eindstanden van de vanmiddag gespeelde wedstrijden in de eredivisie. We kijken nog even naar het Schotse Open. En dan hebben we het over golf. Joost Sluiter doet daar aan mee. Maar onder barre omstandigheden wordt daar uh, gegolfd, Regen, wind en En dat aan de kust. Dat is precies wat je op een golflink wil hebben. Maar plassen stonden gisteren op de fairway. Dus de, de scores gingen drastisch omhoog. En ook Jos Luiten heeft daar last van gehad. Kijken hoe hij er vandaag heeft van af heeft gebracht. En de tweede etappe van de ronde van Italië, de, Italië, de Giro. Nadat ze een ontknoping met nog 34 kilometer te gaan. En volgens mij regent het daar ook zelf. Daar dus... regent het ook, maar niet zo hard als uh, daar in Schotland. Goed, uh, we hebben natuurlijk... Ja, een... we gaan nog even naar Montreux, naar het gaan... jazzfestival. Ja, we hebben ZFM live uh, op de zondag. En jij mocht er een uitkiezen, dus dat, was, dat wordt een, een, een, een registratie van een groep. En die trad op in Montreux. In 1997. Alweer. Goed, ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender ZFM. En ook de komende vijf jaar, als het afgehamerd is, gaan we vrolijk door en op naar 35 jaar ZFM. Zo is het. En dan op naar de 40. Ga gewoon door, Albert John. Wij gaan door. Zo is het, we zullen doorgaan. En hier is uh, Flash what a feeling. Weer zo single wij gewoon uh, lekker vrolijk van wordt en zo op de zondagmiddag. Zandvoort op zondag bij tot aan de 5 uur met CS Irene Kara en Wanda Zodra Zodadelijk de pit report zo voor deze zondagmiddag met uh, de laatste nieuwtjes uit de F1. Maar eerst gaan we even lekker uh, rocken rollen met John Jett in I Love Rock and Roll.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 Up and ask for his name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. So we can take you home where we can be alone. Next were moving on. He was with me, yeah, me. Next were moving on. He was with me. Yeah. alles er maar uit hoor, het is toch uh, wild maand hè? dus uh, gaan we gewoon los met uh, deze serie van John Jett en de Blackhearts en I Love Rock'n'Roll Pit Report. Pit Report. Ondanks dat we dit, dit, dit niet te geloven, ondanks dat we dit weekend een uh, stil weekend hebben wat betreft de Formule 1, is er wel het een en ander te melden rondom de Formule 1 en dan straks komen we bij uh, de heren de visie Wat erg. Goed, uh, zoals iedereen inmiddels uh, de Formule 1 kenner weet dat de Honda vertrekt weliswaar eind 2021 uit de Formule 1. Maar de Japanse motorproducent is niet van plan om het Formule 1-project nu al de nek om te draaien. Sterker nog, Honda is vast van plan om volgens de doen binnen de limiterende reglementen met een nieuwe krachtige motor te komen. Waar het vermogen van de krachtbron van Honda vorig jaar, voor het eerst met Red Bull, nog een stuk achterliep bij die van Mercedes. Daar hebben de Japanners voor dit seizoen al een flink deel van die achterstand ingehaald. Puur op vermogen zouden Max Verstappen en Alex Albon dit seizoen zelfs met de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas moeten kunnen wedijveren, Maar de tegenvallen met de betrouwbaarheid bij Honda en de lastige hanteerbare uh, RB16 maken dat de beide Red Bull-piloten ook dit jaar achter de feiten aanlopen. De aankondiging van Honda dat het na 2021 uit de Formule 1 vertrekt... zal ook bij de Formule 1-organisatie Formule 1 -organisatie, Formula One Management ingeslagen zijn als een bom. Vorige maand nog werd de champagne opengetrokken... omdat de FOMP en in het bijzonder de CEO, toen nog Chase Carey... een nieuwe Concorde Agreement had weten uit te onderhandelen. Alle teams committeren zich met hun handtekening onder de overeenkomst aan... om nog eens vijf jaar Formule 1... Alles leek roze geur en maneschijn, maar de aangekondigde trek van Honda is een domper. De mededeling toont maar weer eens aan hoe fragiel en smal de formule 1 eigenlijk is. De hele sport is de komende jaren afhankelijk van twee of, als je Ferrari meetelt, drie autoproducenten. Mochten de raden van bestuur van Mercedes of Renault... de afgelopen maanden hun oren hebben laten hangen... naar kritische aandeelhouders... dan hadden ook zij de stekker uit het Formule 1-project getrokken... en had de Formule 1 aan het infuus gemoeten. Gelukkig is dat niet gebeurd... maar het vertrek van Honda kan niet worden genegeerd door de fond. Volgens het uh, podcastpanel van GPU Update ligt er voor de nieuwe intredende CEO Stefano Domitiani, dat is een Italiaan... en zijn rechterhand Ross Brom... een schone taak om de sport de komende jaren niet alleen levend te houden... maar ook aantrekkelijk te maken zeker te houden voor nieuwe autoproducenten. En had je nog gehoord over Max Verstappen... naar aanleiding van het besluit van Honda om uit de Formule 1 weg te gaan naar 2021? Wat Max Verstappen had, zeg maar, ja, ik noem het even ontvrienden... Dat doe je dan op uh, Facebook. Maar op uh, Instagram en uh, Twitter had hij zowel Red Bull als Honda verwijderd uit zijn uh, volglijst. Oké. Okay. Mensen waren daar achter gekomen. Dus hij was echt helemaal not amused, om het zo maar even te zeggen, daarover. Dus ja, hij volgde ze niet meer Red Bull en, uh, en inderdaad uh, Honda. Maar later heeft hij ze weer toegevoegd. Dus uh, dat is weer goed gekomen. Hij heeft toch een telefoontje van Christian Horner gehad. Van <laughs> waarom doe je dat? Waarom doe je ja. dat? Goed, het, uh, Mick Schumacher, de 21-jarige zoon van Michael Schumacher... maakt over, over een week zijn debuut in de Formule 1. De jonge Duitse coureur neemt bij Alfa Romeo... in de eerste vrije training voorafgaand aan de Grand Prix Eiffel... de Nürburgring in Duitsland. Het plekje over van de Italiaan Antonio Giovinazzi. Ik ben dol enthousiast om deze kans te krijgen in de vrije training. Dat mijn eerste deelname aan een Formule 1 weekend in mijn thuisland is... maakt het voor mij nog specialer, al dus Schumacher. Ik ga me de komende dagen zo goed mogelijk voorbereiden om mijn best te doen voor het team en bruikbare data te verzorgen. Zoals gezegd, de Grand Prix Eifel is op de zondag 11 oktober. En de eerste vrije training op de Nieuwboekerring wordt aanstaande vrijdag uh, verreden. Schumacher, onderdeel van de Ferrari Drivers Academy, is momenteel leider in de Formule 2. Nog even een kijkje naar de stand in de, om de Formule 1 uh, wereldkampioenschappen. Uiteraard uh, voor kop Lewis Hamilton met 205 punten. Gevolgd door teamgenoot Valtteri Bottas met 161 punten. En op een derde plaats vinden we Max terug. Max Verstappen met 128 punten. En dan nummer 4, en dan om even aan te geven hoe groot het verschil is: Lennon Norris met 65. Dus het gaat dus in de top 3. Nou ja, en, en wie het wordt, dat zullen we dan aan het eind maar opmaken. Maar ja, het zal Lewis Hamilton natuurlijk wel, wel gelegen liggen in het feit dat hij het, het record van Schumacher wil verbeteren. Dus ik heb uh, goed, dat was de top 3. En als was gezegd, uh, volgende week gaan we naar Duitsland, naar de Eifel. En wel naar de Nieuw Ring. Daar wordt de, de volgende race uh, verreden. Dan gaan we nog naar Portimao, Imola, Istanbulpark. Tweemaal zak hier en slot op 13 december naar Abu Dhabi op Jas Marina. We krijgen nog druk, Albert Young, de komende weken. Hart, we moeten weer vliegen heen en we weer. We moeten weer vliegen. Vliegen ja. heen en weer. Geweldig. Dankjewel voor deze pit reports op de zondagmiddag. Zodanig gaan we kijken naar de eindstanden van de wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart waren. En die inmiddels inderdaad ten einde zijn met één wedstrijd. Wat minder goed nieuws voor uh, zeg maar onze Noorderburen, uh, om het zo maar even uh, te zeggen. Daarover straks veel meer na het volgende plaatje. En dat volgende plaatje, dat is een hele mooie ballad van uh, James Ingram en uh, Michael McDonald. Hier is Jammo Bieder. Een, een mooi duet, deze van uh, James Ingram en Michael McDonald en Ja, Moe Be There. Nou, minder mooi is het uh, afgelopen voor uh, AZ, want... Uh, even kijken, waar, waar staan ze nou, het uh, jan Ja, ik heb ze hier... Oh ja, Sparta-Rotterdam tegen AZ, inmiddels ten einde. eindstand. AZ stond met 0-4 voor, daaruit uh, tegen Sparta-Rotterdam. En uiteindelijk heeft Sparta het voor elkaar gekregen om er toch nog 4-4 van te maken. Daar ga ik wel even naar kijken. Triest nieuws voor uh, de Alkmaarders. Je zou bij zeggen wat is daar gebeurd? Ja. Goed, dan uh, voor de wedstrijden van vandaag. Even terug naar de allereerste wedstrijd van vandaag. Dat was natuurlijk FC Grunning tegen Ajax. Dat was 1 tegen 0. En Willem 2 tegen Feyenoord. 1 tegen 4. En zoals gezegd Sparta-Rotterdam tegen AZ 4-4. En om kwart voor vijf PSV tegen Fortuna Sittard. Oké, okay, nou het belooft nog een spannende dag te worden met hele opmerkelijke berichten vanuit het veld daar tijdens het voetbal in de eredivisie. Ja, jawel. Nou, een kwartiertje kunnen we zometeen nog van die ene wedstrijd meenemen PSP Fortuna Sittards. Maar we hebben druk genoeg hoor, het laatste half uur. Does she walk? Does she talk? Does she Ook voor de goede muziek luister je uiteraard naar je eigen lokale radio, CFM. We zijn er al 30 jaar hier in Zandvoort. In de laatste jaren op de studio aan de Tolweg 10a. de J. Kals Band en Centerfold. Zo dadelijk gaan we naar Montreux, naar het uh, Jazz Festival in 1997. Uurt Winterfire trad daarop en dat wordt... Uh, de live versie die we zo dadelijk gaan draaien in deze zondageditie. Zandvoort op zondag, maar eerst de dieren van de week. Inimini. Een jonge poes op zoek naar een terrein waar ze lekker haar eigen gang kan gaan. Een boerderij, manege, loods of iets dergelijks. Ze vindt mensen erg spannend en wil nog niets van de verzorgers weten. Muisjes vangen, dat is meer haar ding. Als ze een warme, droge plek heeft om te rusten en lekker eten, te eten krijgt, is ze gelukkig. Mocht ze op een gegeven moment wel meer willen weten van mensen, dan zoekt ze dit vanzelf op. En Macho is een lieve knuffelkater en nog heel erg speels ook. Dat hij bij de, uh, de dierentuin binnenkwam, moesten ze hem uh, insuline geven. Maar na de overgang op andere voeding is zijn suikerziekte in de remise. Macho krijgt carnibest, een rauwe vleesvoeding. Hij is hier zo gek op dat hij het in zijn enthousiasme nog net niet uit je handen slaat. Ze zoeken voor deze geweldige man of een, een leuk huis... zonder andere katten, maar waar hij wel lekker naar buiten kan. Of zijn suikerziekte voor altijd in een remissie blijft... is helaas niet te zeggen. Mogelijk zal hij in de toekomst nog wel weer insuline moeten gaan maar, uh, krijgen. Bent u op zoek naar een enorme leuke kater... Maak dan, dan snel een afspraak om te komen kennis te maken met Macho... dan wel met Inimini. En waar verblijven ze? Ze verblijven momenteel in het Dierenthuis Kennemeland... Keesomstraat 5 in Zandvoort... De telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenkennermeland.nl. Want ook Inimini en Macho verdienen hun thuis. Zo is dat, want het zijn hele leuke dieren. Dus ga voor uh, Inimini en Macho naar het uh, dieren thuis. Kees om straat nummer 5 in Zandvoort, Nieuw Noord. En wij gaan naar Montreux. Hier dus Earth, Fire, als eerste In The Stone. En erachteraan volgens mij Fantasy. Vijf en hoor. 1997 trouwens. ...van Earth, Winterfire en Elmer Kay, uh, Je hoorde ze in uh, Montreux live tijdens het uh, jazzfestival uh, al daar. Ik was in 1997. Nou, ja, uh, gisteren had je die uh, Bronco Herm. Daar kon ik uh, moeilijk tegenop met een wide Ja, Nee, nee is prima. Maar ik heb uh, mijn best gedaan, toch? Ja, maar ik kreeg Terwijl ik zit genieten van naar deze muziek... ...met die trompetten, ik vind het briljant... Uh, ik, heb, ik heb een ideetje. Als we nou uh, een lijst, uh, een zoslijst, zand voor op zaterdag, zand voor op zondag, lijst gaan maken met live, uh, weet je wel, in, in, in, onze, in, onze, in onze bibliotheek, ja. en dat we dan aan het eind van het jaar uh, even een keer een avondje claimen en dan uh, al die live sessies uh, uh, uh, van zos live. Uh, achter elkaar gaan draaien. Dat is wel een heel goed idee. Dan hebben we toch een briljante avond en onze luisteraars ook natuurlijk. Dat dacht ik ook. Nou, nou, die staat bij die deze. Staat, die ja. staat bij deze. Hey, goed. De volgende plaat is ook weer een speciale. Lou Ross. Met welke titel? You Never Finds. Die wilde je horen, toch? Ja, of niet? ja, ja. ja. Uh, dan, die, nee. die, dan heb ik uh, de goede uitgekozen, in ieder geval. Yes. Ja, ja, ja, ja, ja. Komt ie aan? Lou Ross. Someone who cares Take the end of all time Someone to understand Another love like mine Someone who needs you Like I do You'll never see What you found in me You'll keep Zo so zijn we lekker bezig op deze zondagmiddag met Lou En And uh, you'll uh, never find another love like mine. Met andere woorden, jij bent gemaakt voor mij. En dat brengt me meteen bij het gedicht van de dag. Een laatste kus. Tja, dat was het dus. Is dit nu allemaal voorbij? We waren heel, heel lang samen. Ja, dit was toch voor altijd... Dit laat ik niet gebeuren, never nooit Want jij, jij bent de maat voor mij Al zeggen vrienden, blijf toch vrij Ik wil het van het sch daken schreeuwen Je weet mij altijd weer te raken Ik wil geen dag, geen dag meer leven Zonder jou Jij, jij bent gemaakt voor mij al zeggen vrienden, blijf toch vrij. Ik wil je al mijn liefde geven. En zeker, zeker niet voor even. O schat, ik hou van jou. Lees onze appjes. Voel de vlinders weer. Zoals ik toen ook heb gevoeld. Toch, toch zal ik blijven vechten. En elke traan is niet voor niets. Laat karma maar bepalen hoe, hoe het zal gaan. Ik wil het schreeuwen van de daken. Je weet mij altijd, altijd weer te raken. Ik wil geen dag, geen dag meer langer leven. Leven zonder jou. Want jij, jij bent gemaakt voor mij. Al zeggen vrienden, blijf toch vrij... Ik wil je al mijn liefde geven. En zeker, zeker niet voor even. Ik wil je al, al mijn liefde geven. En zeker, zeker niet voor even. Een laatste kus, nou ja, dat was het dus. Is dit nu allemaal voorbij? Dus Voor de vlinders weer, zoals ik toen ook heb gehoord. het gedicht van gisteren. Jij bent gemaakt voor mij. Was een mooie albert Ja, prachtig hè? Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dit is belangrijk, aankomende dinsdag. Dan komen wij in de raad, om het zo maar even te zeggen. In de commissie. In commissie. Dit plaatje draaien we voor alle commissieleden. Zo is het. En daarnaast natuurlijk naar alle luisteraars en kijkers van ZFM. En alle medewerkers. heel enige medewerkers. lokale zender. En allemaal vrijwilligers. Doe.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 Samen zijn. We zullen doorgaan, telkens als we stilstaan, om weer door te gaan, nakt in een orkaan. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan, we we samen zijn, we zullen doorgaan, als niemand meer verwacht, dat we weer doorgaan in een de nacht, we zullen door.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 De lokale radio van de Stamford. Zie FM. En daar zijn we uiteraard trots op. En uh, dank aan David Molenburg uh, inderdaad. Ook voor zijn felicitatie met ons 30-jarig uh, bestaan. En we zullen doorgaan. We hebben er zin in. Uh, Albert Jan ook weer de komende vijf jaar. Zeker weten. Allee, we gaan zo meteen niet door. Nee, we, zijn, uh, we gaan ermee stoppen voor ja, vandaag. Het is bijna vijf uur. Zo is het. Dus, dus uh, volgende en, uh, week dan zijn we er gewoon weer. He. Yes. Zonder tegenbericht zijn we de volgende week zaterdag weer. Je, je weet het iets, maar we gaan er vanuit dat het wel goed het is. Het wordt een hamestuk, maar oh. geen zorgen. Oké, okay. en eerst komt het nog in de raad ook hoor. Dus, uh, ja. Oké, okay. bedankt voor het luisteren. Hele fijne zondagavond alvast. En uh, tot volgende week, Zandvoort op zaterdag. Tot dan, dag. Doei doei. Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse.